7 uur. met het nws journaal De ChristenUnie wil dat voortaan alleen nog vuurwerk mag worden afgestoken door plaatselijke vuurwerkclubs. Als die toestemming krijgen van de gemeente, kunnen deze clubs volgens de regeringspartij als enige met vuurwerk het nieuwe jaar inluiden. Sinds de onrustig verlopen jaarwisseling is de discussie over een vuurwerkverbod weer opgeleid. Zo is er voor het eerst een meerderheid in de Tweede Kamer voor het verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen. Het kabinet praat vandaag over de jaarwisseling. Iran heeft de Verenigde Staten officieel gevraagd... om mee te doen aan het onderzoek naar de vliegramp bij Teheran. De Boeing die woensdag neerstortte, is van Amerikaanse makelij. Het is nog onduidelijk wat Amerikaanse experts kunnen doen in Iran... vanwege de sancties die de VS het land heeft opgelegd. Gisteren zeiden de Canadezen en de Britten dat er bewijs is... dat het toestel is neergeschoten met een afweerraket. Maar Iran spreekt die berichten tegen. In een extra beveiligde gevangenis in Engeland zijn vijf bewakers gewond geraakt... toen ze werden aangevallen door twee gevangenen. Die gebruikten zelfgemaakte steekwapens en droegen nagemaakte bomvesten. De sipiers zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Brabantse festivals gaan bezoekers die in de tenten roken voortaan harder aanpakken. Na een waarschuwing kunnen rokers van het festival worden gestuurd. Roken in festivaltenten is verboden en de boetes kosten de organisatie veel geld, zegt hij. Een supermarkt in het Zuid-Franse Montpellier heeft de politie ingeschakeld... omdat boze klanten weigerden te vertrekken. Ze wilden een grote flatscreen-tv's kopen voor maar 30 euro. Een prijs die door een technische storing op de digitale bordjes stond. Volgens de winkel konden de klanten weten dat het niet klopte... en gold daarom de normale prijs. Het weer nog in de ochtend is het regenachtig en bewolkt. In de loop van de middag klaart het op vanuit het westen... met ook wat ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 8 graden.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 Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Pak To say. I hope it always will. Be. 2.9 Dit is ZFM. Danger. Electric eyes are everywhere. See you, that girl? She knows them van ZFM. Punt ZFM